6.9, straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Als sluiting van Guantanamo Bay dreigt te mislukken... omdat te weinig landen gevangenen op willen nemen... is Nederland bereid om na te denken over het toelaten van gevangenen. Premier Balkenende heeft dat gezegd... na zijn gesprek met president Obama in het Witte Huis. Nederland heeft tot nu toe steeds geweigerd om gevangenen toe te laten... Obama nodigde Nederland in Washington ook uit om deel te nemen aan de G20-top... die in september in Pittsburgh wordt gehouden. Nederland had al eerder gezegd dat het daarbij wil zijn. Het keramisch bedrijf Sphinx gaat na 175 jaar weg uit Maastricht. De productie van Sanitair wordt verplaatst naar Zweden. Ruim 100 productiemedewerkers raken waarschijnlijk hun baan kwijt. Sphinx verhuisde 2,5 jaar geleden nog naar een nieuwe fabriek waar een groot deel van de productie automatisch gebeurt. Toen al werden 300 mensen ontslagen. Die fabriek wordt nu gesloten omdat die volgens het bedrijf niet rendabel kan worden gemaakt. FNV-bondgenoten is verbijsterd over het vertrek en zegt dat de bonden en de gemeente Maastricht zijn belazerd. Volgens FNV-bondgenoten wist Vinks al bij de bouw dat de nieuwe fabriek nooit winstgevend kon worden. Ook de gemeente Maastricht is teleurgesteld. Die investeerde een paar jaar geleden nog 45 miljoen euro in het bedrijf. Een reddingboot van de KNRM heeft tussen Pieter Buren en Schiermonnikoog vijf watlopers gered. De vijf waren door zware omstandigheden op het wat oververmoeid geraakt en konden niet meer verder. Na aanleiding van dit incident heeft het watloopcentrum Pieterburen de tochten naar Schiermonnikoog voor de rest van het jaar afgelast. De veiligheid van de watlopers kan niet meer worden gegarandeerd. De tocht is zo'n 20 kilometer lang en gaat door veel moeilijk doorwaadbare slijkvelden. Het weer... Vanavond en vannacht nog een enkele lokale bui. Morgen meer zon en 21 tot 25 graden. Het noorden heeft kans op een bui. Donderdag veel zon en 25 graden. Vrijdag en in het weekende regen of onweersbuien en minder warm. Dit was het NOS Show. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je le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 is de zomer van ZFM met, met nu in Zandvoortse Zaken. Strand in Jeroen, nummer 20, en spreek met Hanneke Mel. Hanneke is voorzitter van de Vereniging van Strandpachters te Zandvoort. Hanneke, kan je wat meer vertellen hoe je daarin bent gekomen, de strandpachtersvereniging? Ik ben ooit um, door Jan Paap, die de Wurf had toen de tijd gevraagd of ik erbij wilde komen. Um, toen ben ik begonnen als penningmeester. En nou ja, met de jaren is het bestuur een beetje veranderd. En um, werd Wim Fischer voorzitter toen de tijd. En nadat Wim Fischer voorzitter... Was, heeft hij het stokje aan mij overgedragen. En dat is nu al een aantal jaren zo. En um, aan het begin... Um, met overleggen als planningmeester... doe je ook gewoon meerdere dingen in het overleg. Je hebt het over vuil, je hebt het over diverse dingen. Dus ik heb wel eens met een... Uh, in de tijd had ik ook een kleintje, heb ik wel eens met een baby, uh, terwijl ik borstvoeding moest geven, tussendoor met de wethouder over het uh, vuil uh, gehad. Het zijn wel rare situaties geweest, maar uh, ja, we zijn ondertussen een aantal jaren weer verder. En uh, nu ben ik voorzitter en heb ik ondertussen ook nog steeds Wim Fischer binnen het bestuur en Leo Heino. En uh, hebben we wat adviseurs erbij, omdat het toch uh, heel moeilijk is om uh, Animo uit de vereniging te vinden om uh, bij het bestuur te komen. Waarom is er zo weinig animo, denk je? Nou, ik denk dat het vooral komt omdat een, uh, je, we zijn allemaal ondernemers zijn. En als ondernemer zijn van een strandbedrijf uh, heb je gewoon heel veel te doen. En dat is heel griddig. Nou, Je hebt het nu de afgelopen periode weer gezien. Dan is het mooi weer. En dan ben je gewoon van morgens vroeg tot s'nachts bezig. En dan heb je er geen behoefte aan om bij de gemeente even een uur te zitten... om te praten over de ditjes en de datjes die ook belangrijk zijn natuurlijk. Maar op dat moment wil je gewoon je zaakjes doen. En dat is heel moeilijk om daar de tijd voor vrij te maken. Dus het is een moeilijke combinatie. Maar jij hebt het toch al die jaren wel volgehouden als ik het zo zie. En dat doe je ook met vreugde. Want je vindt het heel leuk om het te doen, denk ik, hè? Ja, ik heb, het altijd, ik heb het ook altijd wel heel leuk gevonden om te doen. Ik vind het ook heel belangrijk dat op het moment dat jij je kritiek hebt over iets... dan moet je ook meehelpen mee om de posities te verbeteren. En je kan altijd wel kritiek hebben, maar dus steek dan ook maar de mouw uit. En ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik ook bij het bestuur ben gekomen. En wat houdt dat praktisch in? Moet je één keer in dezelfde tijd vergaderen? Hoe vaak vergaderen jullie en wat zijn dat punten zoal? Dat is heel wisselend. We hebben binnen het ondernemersplatform hebben we ook een overleg. Dat is eens in de zes weken. Daarbij hebben we ook een met het ondernemersplatform we overleg met de wethouder. Dat is ook eens in de zes weken ongeveer. Dan is er een strandoverleg. Dat is eens per maand. Daar gaat uh, Tijn Aakensloot uh, van de garde, Die gaat daar voor ons naartoe gelukkig. Want dat zijn wel op tijdstippen waarop wij gewoon onze bedrijven uh, bedrijfsvoering bezig zijn. En um, dan heb je, nu speelt heel veel de bouwvergunning en uh, pachtonderhandelingen. En er zijn zoveel dingen die spelen. We hebben contact met Rijnland, want het is niet alleen met de gemeente, maar het is ook met Rijnland en Rijkswaterstaat. En daar zijn we nu elke week. Uh, lijkt het wel alsof je ergens wel een gesprek hebt om te komen tot een goede nota of een goed beleid? Of, ja. en, uh, wat wordt dus er al besproken met Rijnland? Waar gaat dat over? Op dit moment is uh, Rijnland bezig met een, uh, um, ja het is niet een nieuwe keur, ik kom even niet op de, de kustnota, daar zijn ja. ze mee bezig. En dat gaat over uh, het verplaatsen eens in de vijf jaar, het, uh, de posities van de paviljoens, van de permanente paviljoens. Um, en ze willen een uh, natuurlijk verloop van uh, duingebied hebben. Dus ze willen uh, een natuurlijke aanwas eigenlijk hebben. En dat heeft voor ons heel veel gevolgen. Want dan willen ze eens in de vijf jaar ons misschien wel een paar meter naar voren hebben. En daar moet je dus wel bovenop zitten. Want je moet er laten zien dat het eigenlijk helemaal niet reëel is. Dat je het hebt over een bebouwde kom waar... Daar maakt het niet uit of er nou twee meter meer zand bij zit. Wij zijn met onze zijn wij een hele goede kustverdediging. En dat moeten zij ook in kunnen zien. Want het, is het even verplaatsen is niet meer even verplaatsen tegenwoordig. Je bent, ja, we zijn gewoon grote bedrijven die uh, aan zoveel uh, dingen moeten voldoen. Vanuit uh, nou ja, alle diverse instanties. Uh, dat je niet zomaar even je riolering en je elektra en, uh, eens in de vijf jaar kan verplaatsen. Mogen we in dat? en Jeroen en ik spreek nu met Hanneke Mel en we hadden het net over die 2 meter verplaatsing kan je daar iets meer over vertellen hoe dat zit hoe ze dat zien dan nou dat is, eh, Rijnland wil in de winter zijn wij natuurlijk van het strand af dan heb je aanwas van nieuw eh, zand dan heb je eh, een stukje duin wat voor het duingebied komt Rijnland wil dat dat een natuurlijk proces is, dat er een natuurlijk proces eh, komt van extra duinrij voor eh, ons duingebied zodat de, de de veiligheid wat meer gewaarborgd is. Nou zeggen wij met onze taluuts het maakt niet uit of dat zand nou eh, achter je tent ligt of voor je tent... als het maar in een bepaald gebied is. En dat is ook iets wat Rijkswaterstaat ook altijd eh, zegt... van, nou, dat maakt niet uit waar het ligt als het er maar is. En Rijnland heeft zoiets van... nee, als dat zand is aangekomen, aangewaaid... Dan moet jij je prikkeldraad naar voren verplaatsen en dan moet jij je tent ook weer naar voren doen. Maar ja, we hebben al onze aansluitingen, alles is echt op de millimeter is dat uitgetekend. En dat betekent dus gewoon dat je zomaar een paar meter naar voren moet. En over vijf jaar zeggen ze misschien wel weer van je gaat weer een paar meter naar voren. Dus dat is, een, ja het klinkt heel raar van een paar meter naar voren, maar dat is wel iets wat Rijnland wil. Daar moet je dan eigenlijk over vergaderen, overleggen van wat is handig of wat, wat willen wij precies. En die aansluitingen die, die zijn eigenlijk gewoon vast. Wat zijn dat voor aansluitingen? Rialering of uh, elektriciteit? Ja. Kan je daar iets vertellen hoe dat werkt? Ja, we uh, zijn natuurlijk af, uh, aangesloten op een realering. en dat is uh, dan wel geclusterd. Maar dan die, die buizen die zou je eruit moeten halen en je zou een put zou je moeten gaan verplaatsen. En je hebt als tent, zijnde heb je ook natuurlijk. Uh, je kan niet met je voeten in het water gaan staan. Dus je kan niet uh, maar eeuwig naar voren gaan. Dan zou dat zou dan betekenen dat je misschien op palen te zijn de tijd moet. Maar dat is nog een behoorlijke uh, prijzige grap. Ja, dus dat is. Uh, het is niet zomaar, je hebt niet zomaar even een, een, een strandtent verplaatst. En dat is vanuit Rijnland. Die kijken meer naar het, de veiligheid en eh, het belang daarvan. En langzamerhand begint wel bij Rijnland ook het, de economische waarde zien ze in. Dus door al die gesprekken en ook gesprekken, bij die gesprekken zitten ook mensen van eh, en Dus ook de tegenpartijen zitten erbij. En ook uh, collega's op het andere strand, op uh, Noordwijk. en ja, Met elkaar zie je dat die problematiek overal wel speelt. En als dat dan een probleem is, dan ziet Rijnland ook wel in van... nou, misschien kunnen we het op een andere manier oplossen. Dus uh, zij staan wel open voor uh, een eens in de tien jaar misschien kijken naar de situaties. Want wij hebben volgend jaar, heb je een bruiloft geboekt... Nou, als jij nu aan het eind van het seizoen te horen krijgt... dat je volgend jaar moet verplaatsen naar voren... dan moet dat in augustus waarschijnlijk gebeuren. Dus dan kan je je hele boekingen weer af gaan zeggen. Nou, dat soort dingen, daar praat je met elkaar over van... ja, het klinkt allemaal wel heel erg leuk. We doen het eventjes. Maar hou wel rekening met het economisch belang van die bedrijven. En dat is waar ze nu wel langzamerhand naar aan het kijken zijn. I need to see a face that just close my eyes And I am taken to a place where crest crystal mind And the gentle feeling, take a chapter in the face of my spine, treat like a chicken cherry cola I don't need to try to explain, I just hold on tight And if it happens again, I'ma move so silently To the arms and the lips and the face of the human kind of the all that I need to, I want to I'll Come and stand a little a bit closer Breathe in and get a bit higher You'll never know what hit you when I get to you And there's a time of prison, the interaction of a lover and a nip at the time I'm talking He's insane, he's using what's going to be like Into a deep-sea diver who is swimming with the raincoat We'll come and stand a little bit closer nog even een vraag over die bruiloften trouwens. Er zijn nu wat uh, ja-rond-paviljoens en zo. Maar uh, is dat eigenlijk de bedoeling dat dat uh, doorgaat? Of is dat gebleven bij één of twee? Er staat er nu eentje... En in de toekomst zullen er nog vier komen. En dat is nog steeds uh, wel het plan dat dat doorgaat. Alleen um, er is in het najaar, er is vorig jaar natuurlijk gesproken over een enorme suppletie. Dus op dat moment wilden ze wel de palen in de grond slaan in de winter. Maar dan zou dat betekenen dat je misschien met twee jaar weer die palen uit de grond moet halen en weer naar voren moet. Dus er is nogal wat onzekerheid. Maar het lijkt erop dat we uh, er wel uh, deze winter ook weer een paar gaan proberen te staan. Het pilotproject, als ik het goed heb begrepen, met Take 5, dat is wel goedgekeurd, zeg maar, nu helemaal. Ja, het ja, pilotproject is goedgekeurd. Uit het pilotproject zijn natuurlijk wel een aantal aanpassingen zijn er gekomen. Of tenminste, waarover gepraat moet worden nog met de gemeente. Dat zijn vooral voorwaarden vanuit de gemeente die er gesteld zijn. Maar in principe zouden die andere vier zouden mogen staan. En om welke vier gaat het dan? Weet jij die namen daarvan? Dat gaat om Tijn Akersloot, Club Maritiem. ...en uh, talassa en uh, nautiek. Oh ja, dus het is ook een beetje verspreid over het strand eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk heel toevallig gegaan... ...want in, uh, we zijn hier natuurlijk al een aantal jaren mee bezig... ...en het is een jaar of twaalf geleden of zo zijn we daarmee begonnen... ...en waren iedereen die wilde en steeds meer haakte af. En uiteindelijk, de, de, degene die overbleven, dat viel ook precies op die punten... ...waardoor het verdeeld werd over het strand. Dus dat was eigenlijk een, een mazzel geweest. Ja... Maar nu langzamerhand, uh, we moeten aan zoveel dingen voldoen. En dat heeft met bouwvergunning ook te maken. Dat iedereen wel doorheeft dat een permanent bedrijf natuurlijk wel beter, te, rendabeler is dan dat je een seizoensbedrijf hebt. Want je moet weer afbreken. Je hebt vijf maanden geen inkomsten. En in deze tijd met, uh, met de, kosten die, de, de kosten die het hele jaar doorgaan, dat is nogal wat. Dat heb ik me altijd afgevraagd. Hoe doen de standpachters dat? Of als je dus een stand hebt, hoe moet je dan, uh, heb je weer afgebouwd? Uh, hoe kom je de winter door? <laughs> nou, de winter door. Het, het zijn maar drie maanden. En uh, van die drie maanden ga je meestal nog op vakantie. Tenminste, voor, in mijn geval is het dan, we zijn 1 november, ben je schoon opgeleverd. En dan november, dan uh, ga je de bende opruimen die je uh, snel verhuisd hebt naar een verhuizing. En um, december, nou ja, dat zijn de feestdagen. De kinderen moeten ook gewoon naar school. Dus dat, uh, je hebt eigenlijk de weekenden. Je hebt twaalf weekenden waarbij je familie en vrienden weer kan bezoeken... en alle verjaardagen, moederdagen en zo kan vieren. En dan met kerst uh, ga je meestal op vakantie. En januari ga je weer voorbereiden voor het nieuwe seizoen. En dan 1 februari begin je weer. Dus het gaat zo snel. Ja. Te snel. En moet je dan in, het, in de zomer eigenlijk zoveel verdienen... dat je de hele winter uh, door kan met dat salaris... Als je het niet wil vertellen is het ook goed. Maar... <laughs> of is het zo dat je dan in een soort uitkeringtoestand komt... omdat het misschien te weinig verdiend hebt? Is dat zo dat, dat standtenten dat niet kunnen runnen? Wat ik heb ook al eens gehoord van de mensen die dan in de winter gaan skiën... skiles geven of zo. Maar ik heb geen idee of dat waar is en hoe dat werkt. Het zijn meestal wel de medewerkers en zo die dat op die manier doen. Want die hebben natuurlijk verder geen uh, verantwoordelijkheden of zo. Maar de mensen die een eigen bedrijf hebben... Die zullen toch ook uh, het onderhoud moeten doen. En het is wel zo: in oktober, in de periode dat je afbreekt en in februari, de periode dat je opbouwt, kan je ook nog niet draaien. Dus het zijn wel vijf maanden bijna dat je geen inkomsten hebt. En natuurlijk is het, uh, moet, is, moet het rendabel genoeg zijn om het hele jaar door te draaien. En het liefst dat je ook nog een buffertje kan aanmaken op het moment als er weer een machinestuk is. Of uh, want dat is wel zo. Op het moment dat het in de winter in de lood staat, je begint met opbouwen, er is altijd wel wat stuk. Want uh, een, een, een koelkast uh, drie maanden stil laten staan, dat is niet goed voor de koelkast of voor de vriezer of de afwasmachine. Dus er is altijd wel iets wat er, uh, wat er ver, ver, ja, vervangen moet worden. Ja. Dus ja, het is, uh, het is eigenlijk een, uh, een rare situatie. Waarom kies je ervoor? Ja. Kijk naar het uitzicht en als je dat elke dag hebt, dat uh, is een hele hoop waard. Hard werken, maar het is het echt waard. En ik wou nog vragen, van, hoe zit het precies, um, ja, de, de opbouw? Het lijkt net of het steeds vroeger mag, dat de strandtenten komen. Of zie ik het verkeerd? Ja, dat is heel grappig. Dat zeggen heel veel mensen. Maar dat is niet zo, want het stond ook dit jaar weer in de Telegraaf. Maar we zijn 1 februari begonnen. Het is wel ooit geweest dat half februari was. Maar dat was nou voordat Jeroen begonnen is. En dat is 19 jaar geleden geweest. Dus... Toen begon je half februari, maar op, eigenlijk was het uh, per 1 februari mocht je beginnen. Je vergunning is ook in, in uh, je verzekering is van 1 februari tot, tot 1 november. En het is zo dat je steeds... Wij zijn in 2003 hebben we een nieuwe tent neergezet met het oog op uh, sneller afbreken en opbouwen. Dus dat je ook sneller open kan gaan. En er zijn natuurlijk containers gekomen die ook sneller op te bouwen zijn. En dus daarom lijkt het alsof het eerder is. Maar we beginnen allemaal nog steeds op dezelfde tijd. Alleen je bent eerder open, want je gaat gewoon eerder open. Je denkt van nou, als ik maar mijn kopje koffie kan verkopen, dan, uh, dan hebben we alvast weer wat. Ja, ja. Dan heb je de eerste zonnige dagen ook meteen mee en de mensen die uh, lekker gaan wandelen. En hoe, hoe lang duurt zo'n opbouwfase bij jullie? Is dat per tent verschillend ook? Ligt dat aan het materiaal wat je hebt of de moderne tent? Of waar hangt dat vanaf? Een aantal mensen misschien ook? Ja, meestal bouwen we met een klein groepje mensen op en uh... Je hebt een uh, vaste werkwijze. Met onze oude tent waren we echt wel een maand bezig. Want dan moest je echt alles uitleggen en dat was echt genummerd. En dat kon echt niet uh, iets veranderen. En met de nieuwe tent is alles inwisselbaar. Dat maakt niet zoveel uit. Dus we zijn in twee weken tijd brand kachel en staat de keuken. En kunnen we in ieder geval open. En dat is met, uh, met sommigen die een container bouwen, een keuken in een container hebben... die zijn ook veel sneller natuurlijk uh, aangesloten... En kunnen draaien. Dus dat wisselt heel erg. De, de wat oudere tentjes die hebben net even wat meer tijd nodig. Omdat het gewoon wat meer in elkaar gezet moet worden. MUZIEK No I don't know Radio, Hennie van Peetschem en het programma In Zandvoortse Zaken. Ik spreek vandaag in Strandtent Jeroen met Hanneke Mel. En zij is ook voorzitter van de vereniging van strandpachters te Zandvoort. Uh, Hanneke, hoeveel strandpachters zijn er eigenlijk in Zandvoort? We hebben 38 strandtenten en dan nog een zeilvereniging en een watersportvereniging, De Spot. Dus 40 bedrijven op het strand. Ja, een hoop. Dat is heel veel. En die vallen allemaal onder die vereniging ook. Of kan je daar zelf voor kiezen of je daarbij wil horen of niet? Dat soort dingen. Uh, ja, je bent niet verplicht om lid te worden. Het is wel, wel zo dat, ik geloof, van, van die 40 zijn en 36 zijn er lid van de vereniging. We hebben een, een soort collectieve waarborg. Je moet natuurlijk als je instapt als bedrijf zijn... dan moet je een soort bankgarantie hebben naar de gemeente toe... En um, dat hebben we met, uh, met de vereniging hebben we daardoor een soort korting daarin. En dat is een collectieve waarborg waar je lid van bent. Maar dan moet je ook lid zijn van de vereniging. Maar er zitten, ja, met elkaar sta je natuurlijk sterker. Dus we hopen altijd wel dat er een hoop strandpachters um, um, lid zijn. Of uh, de nieuwe ook lid worden. Want uh, je bent met elkaar gewoon veel sterker. een een front naar de gemeente toe en naar andere instanties toe. Ja. Ik lees ook wel eens dat strandtenten te koop zijn... En uh, hoe werkt dat dan met het verkopen van tenten of kopen van tenten? Gaat het net als met de makelaar bij een huis kopen of gaat het heel anders? Hoe werkt dat? Nou, ik heb er nog niet zo mee uh, te maken gehad. Maar ik zeg altijd uh, wat, wat een, wat een gek ervoor geeft. Uh, iedereen is natuurlijk te koop. Maar het is wel zo dat er nu langzamerhand wel tenten bij makelaars te koop staan. Ja. Dus dat het zichtbaar ook echt zichtbaar te koop is. Vroeger was het zo, je liep uh, dat, wat ik dan hoor of uh, van horen zeggen, weet... Dat mensen dan uh, ergens binnenlopen van nou, ik uh, zou het uh, willen kopen. Of uh, nou ja, En als er dan iets leuks tegenover staat, dan. Uh... Hmm. Maar het is, het is niet uh, dat wij weten of iets te koop staat. Nee. Tengoor, mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón, que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 je zelf eigenlijk aan de strandtent gekomen? Is dat door de familie of heb je zelf iets begonnen? Hoe is dat gegaan bij jullie? Ja, ik ben via Jeroen erin terechtgekomen. Jeroen is ooit met zijn vader begonnen. En dat is dan 19 jaar geleden. En um, ik leerde Jeroen kennen en ik kwam wel altijd al uit de horeca. En eigenlijk naarmate de jaren vorderden, hadden we zoiets van... nou ja, we kunnen beter samen in het bedrijf. En dat hij, dan, hij is toen in de keuken gegaan en ik ben voorgegaan. Want dan sta je wel sterker. En um, of ik nou mijn uh, energie steek in een andermans bedrijf of in mijn eigen bedrijf... dat uh, is wel een gemakkelijke keuze natuurlijk. Ja, zo is het gelopen. Ja, dus door het uh, trouwen met Jeroen ben je in de zaak gekomen. Ja. <laughs> Oké. Okay. Is het nu zo in de business van het strandtenten... dat het ook net als in het uh, ja, horecawezen nu wat minder gaat? Want dat zeggen ze dan met de recessie. Van, er komen niet zoveel meer mensen drinken, eten en zo. Of is dat in het zomerseizoen gewoon altijd lekker? Nou, ik denk dat de zon telt. En uh, je hebt de afgelopen periode gezien met Pinksteren. Op het moment als het Pinksteren als het mooi weer is, dan komt het gewoon massaal naar het strand. Ik heb het idee dat wij als uh, Zandvoort zijn er gewoon heel goed in de markt liggen. De prijzen liggen niet heel erg hoog. Het is gewoon uh, voor je kwaliteit uh, voor een redelijke prijs. En uh, de mensen die zijn nu veel meer dagjes uit uh, aan, het, uh, aan het pakken naar het strand, naar, uh, nou ja, naar speeltuinen... Je ziet dat wij daar niet echt een um, nadeel uh, van hebben. En er was ook iets nieuws, uh, stond in de krant... dat je tegenwoordig op het strand kan trouwen of getrouwd kan worden door een uh, wethouder. Of hoe heet zo iemand? Uh, misschien anders. <laughs> uh, gaan heel veel mensen dat nu doen? Merk je dat? Nou, het is, het is nu sinds een paar jaar hè, dat dat mag. En uh, dan heb je, je moet je wel aanmelden bij de gemeente dat je daar uh, gebruik van wil maken. Of dat jij je als trouwlocatie uh, beschikbaar stelt. Dan heb je ook een uh, invalide toilet moet er zijn. Of de, er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. En dan, uh, m, dan mag je mensen hier laten trouwen. En dat gebeurt wel. Ik hoor het om me heen dat er wel uh, aanvraag naar is. Ja, ja heel leuk. Dus er is wel vraag naar. Ik zie ook wel bij strandnetten dat er apart... Uh zaaltjes bij worden gebouwd, zeg maar, voor dat soort gelegenheden. Mag je dat er gewoon altijd bij bouwen? Of is dat weer een limiet van een aantal meters wat je mag gebruiken misschien? We zijn op dit moment uh, bezig met een uh, noodstrand en duin. Of die noodstrand en duin, die uh, bestemmingsplannen strand en duin, dat is er natuurlijk. En daarin staat dat je 700 vierkante meter mag uh, bebouwen, maximaal. En dan is dat niet uh, meer... Uh, aan het begin was het zo dat als je een bijgebouwtje had... dan werd het dubbel geteld en dan ging dat in, uh, van je meters af. Nou, dat is nu niet meer zo, gelukkig. Want uh, ja, ieder uh, heeft zijn eigen, zijn eigen manier uh, van zijn bedrijf opzetten. Hè? En ik denk dat het heel nuttig is dat we niet allemaal hetzelfde zijn... hier op het strand Want dat juist in het strand 39 of uh, zoveel verschillende paviljoens zijn. En zo verschillend. Dat iedereen elke keer weer ergens anders naartoe kan als ze hier op vakantie zijn. En uh, overal een andere sfeer. En dat heeft ook met de bijgebouwtjes te maken. De een die gebruikt het bijgebouwtje als een, uh, een, een soort, nou ja, kijk naar een mango's in een skyline. Ik vind het een, uh, een het is zijn aanwinsten voor het Zandvoortse strand. En dat zou je niet moeten inperken. I wanna kiss you all over. And over again you up and until the night closes in until the night closes Henny van Petegem. Ik ben in de Strandtent 20, genaamd Jeroen. En spreek met Hanneke Mel. Ze is ook voorzitter van de vereniging van strandpachters te Zandvoort. Uh, Hanneke, kan je nog iets vertellen? We hebben de strandtenten een soort uh, doelgroep. Want soms lijkt het van... nou, de ene strandtent lijkt meer op jongeren gericht. Andere misschien wat ouderen. Of een andere doelgroep. Kies je dat uit als strandpachter een beetje? Speel je daarop in? Of... Ontstaat gewoon iets wat je zelf leuk vindt of praktisch? Ja, ik denk dat het ook een beetje de natuurlijke gang is geweest. Het gebied waar wij zitten, dat is in de noord. Dat is toch wel wat meer familie. En in het middengebied zit wat meer het feestgebeuren en de jongelui. En in de zuid, dat is ook weer wat, wat rustiger. En dan heb je natuurlijk het Naakstrand, wat we niet moeten vergeten en wat we ook zeker uh, moeten behouden. Want dat is uh, behoorlijk bijzonder dat het Naakstrand ook zo uh, bestaat, dichtbij uh, de rest van, uh, van zo'n centrum. Ja, en het, je kiest het, je past je aan. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe, het, hoe, hoe dat gaat. Bij ons is het een natuurlijke manier. Wij zijn niet van de feesten en partijen. We, we zien hier grote groepen en uh, ja, dat, daar voelen wij ons in thuis. Ja. Er is ook zo'n uh, actie geweest van uh, Reach the Beach met allerlei manieren. Hebben jullie daar ook iets mee te maken gehad? Uh, vonden jullie misschien dat het strand niet genoeg uh, makkelijk bereikbaar was? Of heeft dat niks met de strandpachters te maken? Het was uh, Vanuit de provincie was het ook vooral opgezet. En um, in de tijd dat de busweg ook nog niet zo goed liep. En ja, dat was wel belangrijk dat ze met ons meedachten. En uh, de, daar kwam het geld natuurlijk vandaan. En ik denk dat er wel veel reclame voor is gemaakt. Maar je had nog altijd wel het stukje zeeweg... wat altijd een moeilijke, moeilijke manier was om hier in Zandvoort binnen te komen. En nu denk ik dat we toch wel heel erg mooi bereikbaar zijn eigenlijk. Nu heb je meer dat in Haarlem het behoorlijk dicht zit en opgebroken is. En daar hebben we natuurlijk last van. En dat zal je altijd wel een beetje blijven houden, denk ik. Ja, want het leek net als, als de zomer begon dat er altijd alle wegen vast zaten... En, uh vermaakt werden of veranderd werden. Maar dat is nu een beetje allemaal geregeld. Hè? En er zijn fietsenplannen, uh, speciale taxis, uh, brommertjes. Wat is dat niet allemaal? Ja, er is op dit moment zelfs... Um, daar is de opening nu van um, een, een, een, in de Houtenstraat. Ja. Um, bike. Um, rental Bike heet het, geloof ik. En daar kan je verschillende fietsen en, en manieren uh, kan je huren... Om door het dorp te gaan, maar ook door de omgeving. Dus ze hebben ook fietsroutes erbij. En ik denk dat dat een hele erg aanwinst is voor Zandvoort, Ja, ja en uh, dat zie je wel. Dat mensen, we hebben natuurlijk uh, de fietsenstallingen gehad, maar daar ja, werd weinig gebruik van gemaakt. Maar misschien, het ontwikkelt zich en mensen gaan gewoon steeds meer op de fiets. En we hebben natuurlijk ontzettend mooi duingebied om ons heen. Dus dat moeten we wat meer profileren. Maar het nieuwe VVV. Wat, wat erg goed aan de weg aan het timmeren is... die uh, promote dat ook. Dus uh, ja. ik denk dat dat wel uh, meer gebruikt gaat worden nu allemaal. Ja. Zijn jullie echt uh, ook tevreden met de nieuwe VVV? Is er een verandering uh, te constateren wat er is veranderd dan? Ja, er is enorm veel betrokkenheid. En ze, zijn, ze stoppen echt ontzettend veel energie in het promoten van Zandvoort. Dus uh, ik ben daar heel blij mee. Ja. En ze richten zich ook echt op uh, arrangementen en ze, ze stimuleren je om ergens aan mee te doen. En dat zijn net de duwtjes in de rug die je nodig hebt om, uh, om te denken, hey, ja ik moet er wat meer over nadenken. En uh, nou, daar is gewoon heel veel hulp uh, van het VVV en daar zijn wij heel, ik, tenminste ik ben daar heel erg blij mee. Ja. Want vanouds hadden we veel Duitsers in zijn antwoord. Is het nu ook veranderd denk je door de promotie van de VVV? Andere landen misschien? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat vooral de promotie van het VVV is dat ze het goed zichtbaar maken voor de toeristen. En of het naar Duitsers zijn. of uh, Je ziet sowieso heel veel Duitsers. Uh, dat blijft. Maar ze, het VVV zorgt ervoor dat, uh, dat het heel goed zichtbaar is wat er allemaal in Zandvoort, wat Zandvoort heeft. down.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 self-service uh, hebt ingevoerd. Je bent volgens mij de enige van het uh, strand die dat heeft ingevoerd. Hoe ben je op dat idee gekomen? Nou, ik ben daar niet op het idee gekomen. Mijn schoonvader is daarmee begonnen. En um, dat was toen heel klein opgezet nog. Maar hij had uh, die zaak overgenomen. En na een jaar dacht hij met bediening van nou, dit is helemaal niks. Uh, gaan het, uh, de mensen gaan het zelf halen. En dat is in de loop der jaren hebben we dat uitgevoerd. Uh, in ieder geval is dat groter geworden. En uh, nou, wij hebben het idee dat mensen veel relaxter kunnen zitten. Ze worden niet, er wordt niets opgedrongen. Ze kunnen zelf bepalen of ze, hoe lang ze zitten met een kopje koffie. En het eten wordt altijd aan tafel uitgeserveerd. Dus ze bestellen gewoon uh, bij ons, aan de, aan het, aan, bij de kassa bij mij. En dan krijgen ze een, uh, een discje mee. En die bieper gaat af. En ze kunnen hun hand opsteken op het moment dat het eten naar buiten wordt gebracht. En uh, de jongens weten waar ze naartoe moeten. En dat uh, wij hebben het idee dat uh, dat heel plezierig werkt.